Ik ben met het NOS Journaal. In de hal van de Tweede Kamer, de Eerste en Tweede Kamer en premier Rutte, kransen gelegd bij de erelijst van gevallenen. Daarop staan de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Sinds vorig jaar is de lijst ook digitaal te bekijken.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 In Pakistan is de aannemer aangehouden die de villa van Osama Bin Laden heeft gebouwd. De Pakistanse autoriteiten willen weten of hij het huis in 2005 specifiek als schuilplaats voor de Al-Qaeda leider heeft ontworpen. Het, de Pakistanse autoriteiten zijn nog op zoek naar de opdrachtgever voor de bouw. Een bezorgster van TNT is ontslagen omdat ze al maandenlang geregeld geen post bezorgd in Helmonds. Bij haar thuis werden ongeveer 5000 brieven gevonden. TNT kwam in actie na klachten. Helmonders begrepen niet waarom er sinds eind vorig jaar vaak geen post werd bezorgd. De vrouw werkte nog niet zo lang bij TNT. Ze had geen verklaring voor haar actie. De brieven, waaronder een stapel kerstkaarten, wordt samen met een excuusbrief nagezonden. Drie mannen die vorige week een amateur scheidsrechter belaagde, hebben zich gemeld bij de politie. Samen met andere supporters van voetbalclub Spakenburg gingen ze vrijdag naar het huis van de scheidsrechter in Groningen. Ze zijn kwaad over beslissingen van hem tijdens de verloren wedstrijd tegen aartsrivaal IJsselmeervogels. De supporters vernielden onder meer tuinmebulair en zorgden voor veel onrust in de straat. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt. Het weer dan nog flinke zonnige periode met hier en daar stapelwolken en een bui. Temperatuur 12 graden op de Wadden en een graad of 16 in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en iets warmer. De dagen daarna stijgt de temperatuur nog verder tot ruim boven de 20 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Zo Goedemiddag meneer ja, Janssen, Meneer Mulder, goedemiddag Goedemiddag, hoe maakt u het? Uh, gaat, ga ik u niet vertellen, want dan uh, gaat u het ook maken dan, uh. Nee, dat wil ik toch niet Oh, dat wil je niet Nee, nee, nee. ik ben geen kopiëren vandaag Oké, okay, goed zo Dames en heren, goedemiddag, dit is de jaren. En we zijn vandaag iets ernstiger dan normaal Dat uh, uh, is ook logisch, op deze dag uh, je moet er toch rekening mee houden dat er op dit moment al op diverse plaatsen toch herdenkingen geweest zijn of aan de gang zijn of, en of nog komen. Dat kan natuurlijk altijd. En vandaar hebben wij, uh, Marius en ik, maar besloten om vandaag het programma uh, een tikje ernstiger te doen dan... Uh, dan nou, we normaal gewend zijn wanneer we nog we wel eens wat uh, uh, geintjes maken. Nou, dat geintje mag even goed wel. Maar... De geintjes komen heus wel vandaag. Wees ja. maar niet bang. Nee. Maar we gaan in ieder geval uh, vandaag, het, uh, wat de muziekhuis betreft, ons een beetje aanpassen aan de sfeer van 4 mei. En uh, het is. Uh, ja, ik, ik vind persoonlijk dat uh, zo'n dag... Uh, dat kun je niet lang genoeg blijven, uh, blijven gedenken van wat er allemaal gebeurd is. En niet alleen vanwege de Tweede Wereldoorlog, maar natuurlijk ook vanwege al de naderheid die er daarna nog eens uh, plaatsgevonden hebben en de vele doden die gevallen zijn tijdens allerlei oorlogen en uh, strijd en weet ik het allemaal niet. En het gebeurt nog steeds. U weet wat er in Libië gebeurt. U weet wat er in uh, andere landen zoals Afghanistan nog steeds gebeurd. Ja, je uh, weet wie er van de week is doodgeschoten uh, en waarom? Ja, dat is al zich op, op zich al. Een aard, dat is de enige grote die je maar niet moet gedenken, vind ik. <lacht> ja, juist ja, ja, vieren. Ja, oh, ja, op op denking, een vrolijke ja, gedenking. Ja, dat doen we morgen. Ja, precies. Maar goed, laten we ons daar niet mee bezighouden, want uh, we het maar nooit. Uh, uh, nou, ja, in ieder zo. geval, het is voor de hele wereld wel een opluchting dat die man er niet meer is. <lacht> Vandaag dus uh, geen raar lopen. We doen ook geen confrontatie vandaag. Dat doen we nou een keer niet. Uh, dat, hebben we, dat doen we volgende week wel weer. We hebben nog zat. dus Wat dat betreft komen we het jaar wel door. O, oh, wel. En uh, vandaag gaan we ons bezighouden met Thijs van Leer, Jan Akkerman en uh, een verzamelplaat. Uh, met liedjes uit de donkere jaren uh, van de lichte muziek. Dus allemaal eigenlijk liedjes die... Wel wat, wat actuelere versies natuurlijk, want je hebt niet altijd de, de originele opname, tenminste ik niet. Maar de liedjes wel. En uh, deze komt uh, uit een hele grote uh, box, waar ongeveer 10 LP's in zitten. En uh, die heet Het Beste van Toen en Tans. En ik geloof dat dat samengesteld is door Willem Duis die hele toestand. In ieder geval deze LP wel. Ik geloof zelfs die hele bocht samengesteld is door Willem Duis En uh, nou, dat, zijn, dat zijn best wel leuke dingen. Dat is best wel nostalgisch. Het zijn allemaal uh, dus... ja uh, yeah, uh, wat, wat er natuurlijk in die tijd gebeurde... Dat, uh, nou ja, dat vertel ik u straks wel als we er iets van gaan draaien. Want we gaan beginnen met Thijs van Leer. En uh, Thijs Vleer is een uh, muzikant die uh, aan de ene kant uh, stevige rockmuziek kan maken. Het is ook een zeer begenadigde jazzmuzikant. Maar hij uh, is natuurlijk het meest bekend geworden met zijn uh, groep Focus. Uh, samen met Jan Akkerman. En die hebben we ook vandaag. Alleen niet samen, want dat gaat niet meer. Maar uh, omdat ook die twee hebben oorlog. Daar vallen, ja. wel, daar vallen wel geen dode bij, maar oké. Okay. Oorlog is oorlog. Oorlog is oorlog. <laughs> maar goed, we hebben dus Thijs van Leer. En ik heb een LP meegenomen die heet Collage. En u weet dat Thijs van Leer, behalve focus, ook een hele serie LP's heeft gemaakt onder de titel Introspection. samen met uh, Rogier van Otterlo en Letty de Jong onder andere. Dat was een gouden combinatie van die LP's zijn echt. Duizenden LP's verkocht en uh, ja ik heb ze ik heb ze allemaal wel thuis staan van tot en met vijf of zes geloof ik zelfs maar uh... oh, ik dacht alle 10.000 nee, uh, <laughs> nee niet alle 10.000 maar dat is altijd, uh, ja, dat is Thijs van Leer van een heel andere kant. Toch wat klassieke getinte composities, maar dan gearrangeerd door uh, Roger van Otterloo, een meester-arrangeur die helaas veel te vroeg overleden is. En hetzelfde, dat heb ik ook met Jan Akkerman. Want Jan Akkerman heeft een LP gemaakt. Uh, Akkerman en Ogerman en Klaus Ogerman. Dat is een zeer begnadigd en zeer fantastisch Amerikaans pianist, componist en arrangeur. Uh, en bovendien ook een uh, heel groot muziekkenner. En die heeft uh, zich dus verwaardigd om een LP te maken met Jan Akkerman. Uh, dat is uh, wel een beetje... Nou, daar zal ik ook straks wat meer over vertellen. Want dan zit ik te lang te kletsen. Dat is ook niet bedoeling. We gaan... Uh, uh, ik vertel dat wel als de LP daar is. Ja. We gaan nu met Thijs van Leer beginnen en het eerste nummer dat komt van een van die uh, introspection LP's, nogmaals geproduceerd door Ruud Jacobs uh, uh, gearrangeerd allemaal door Rogier van Otterlo en uh, de combinatie van de fluit van Thijs, de, de dwarsfluit van Thijs van Leer en de stem van Letty de Jong, dat was natuurlijk een unieke combinatie en daar gaan we dus een stuk van horen, introspection nummer 4, hier is Thijs van Leer ...met Letty de Jong en het orkest van Rogier van Otterlo, Een opname onder andere geproduceerd door Ruud Jacobs... ...de broer van Pim, om zo maar te zeggen. Prachtige muziek. En eigenlijk, gek is dat hè? Normaal kom je er nou toe om dit soort muziek nou eens te draaien. En het is eigenlijk eh, toch eigenlijk wel vreselijk mooie muziek. Goed, um, we gaan naar Ina Verwoerd. Nooit van het mens gehoord, maar oké, okay, uh, wie ben ik... Uh, in ieder geval, het komt van een, een plaat die in de tijd is uitgegeven door uh, Reader's Digest. Die gaven ook nog wel eens platen uit. En het was een hele box, dat kan ik me nog herinneren. Een hele box, uh, die heette Het Beste van Toen en tans. En er zit echt van alles in. Ik ga daar wel eens meer platen voor meenemen. Want het is op zich natuurlijk allemaal best wel leuk. Want er staan allemaal hele uh, leuke historische opnames op. Uh, vandaar dat het ook het beste van toen en thans heet: een beetje een, een samenwerking met uh, ja, oude liedjes, misschien met. met uh op dat moment bekendere artiesten. Tans is, denk ik, wat deze plaat betreft van een jaar of dertig geleden. Maar um, goed, dat maakt allemaal niet uit. Uh, in ieder geval zet er een plaat bij en die heet het, uh, de donkere jaren, de donkere dagen der lichte muziek. Of de donkere dagen en lichte muziek. De uh, samenstelling is van Willem Duis. Ja, nou die kan je toch enige muzikale uh, autoriteit in Nederland niet ontzeggen. En ook een smaak niet ontzeggen, want die man die weet echt wel heel veel. Ehm, um, en dat is ontzettend leuk, want uh, er staan hier allerlei liedjes op die uh, eigenlijk niet mochten in die tijd. Hè, want uh, misschien weten u dat nog... Dat de Duitsers, de bezetters, die verboden vanaf 1941, verboden zij om uh, Engelse en Amerikaanse songs ten gehore te brengen. Dat mocht niet. Die mochten ook niet meer op de radio. Uh, Nederlandse oorspronkelijke composities mochten wel. Duitse composities uiteraard ook. Maar uh, alles wat Engels en Amerikaans was, dat werd verboden. Ehm... Uh, de radiozenders van, van het buitenland, de dus BBC en zo, dat soort zenders, die werden natuurlijk ook gestoord. Daar werden stoorzenders op gezet, zodat dat in Nederland niet kon worden gehoord. En dat we dus ook die composities niet konden horen. Maar er waren natuurlijk altijd wel slimme jongens die op een of andere manier daardoorheen konden luisteren. En dan toch met hun oor gekluisterd aan de luidspreker, dan toch wel die Amerikaanse composities en Engelse composities uh, naar binnen haalden. En uh, wat flikten ze dan? Nou, ze speelden het stuk. Die Duitsers wisten toch niet van wie die compositie was. Dus dat, dat wisten ze niet. Die luisterden er toch niet naar. Dus wat deden ze dan? Dan pakten ze gewoon uh, zo'n Amerikaanse compositie en dan gaven ze daar een Nederlands titel aan. Ze maakten er een Nederlandse tekst op. Ze veranderden het arrangement wat. En zo konden de inventieve geesten in die Tweede Wereldoorlog toch de Amerikaanse en Engelse songs... Uh, spelen en daar waren echt grote jongens bij hoor. Als je dus denkt dat bijvoorbeeld Rita Reis al in die tijd actief was, uh, dat een Jack Bulterman die later dus een grote producer was en uh, bijvoorbeeld de carrière van Willem Alberti in de lift heeft geholpen en dat soort mensen. De Ramblers natuurlijk uiteraard onder leiding van uh, Theo Masman. Uh, die speelden gewoon door en die speelden jazzmuziek. Dus dat zal ze zo wel nog wezen, maar goed. De, de titels. Dat was een heel gek voorbeeld wel, die vond ik wel leuk om te horen. Een stuk als In the Mood bijvoorbeeld van Glenn Miller. Dat mocht natuurlijk in Nederland niet gedraaid worden. Maar ze speelden het wel, het heette dan alleen In de Boot. Ja. In de Boot het heette het, in het de ook boot. boot. Ja, In de Boot. En die Theo Udo Wasman, wat normaal een zeer stoïcijns man was. Die moest, zelfs, die moest dan zelfs altijd lachen als hij dit stuk aankondigde. Dat ze dat speelden. Dus de Ramblers met uh, Ladies and Gentlemen, dames en heren. We gaan nu een nieuw stuk voor u spelen en dat heet In de Boot. Nou, ik kan me voorstellen dat in die dagen hij daar wel om lacht. Ina Verwoord. Nou, ik zei het al, ik heb nog nooit van het mens gehoord, um, maar uh, uh, het is toch een opname die er is. En zij gaat een stuk zingen dat heet I walk alone. Hier is Ina Verwoord. They call no date. I promised you white wait them all to know I'm strictly single oh. I walk alone because to tell you the truth I'll be lonely I don't mind being lonely when my heart tells me you Alone. They'll ask me why And I tell them I'd rather There are dreams I must gather Dreams we fashioned the night You held me tight I'll always be near you Wherever you are Tonight In every prayer If you call I'll hear you No matter how far Just close your eyes And I'll be there Please walk alone And send your love And your kisses To guide me Hello. Woke alone and send your love and your kisses to guide me. Zelf dat dit een opname van latere datum is. Niet uit de Tweede Wereldoorlog. Want daar klinkt het wel te goed voor. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om dat het liedjes zijn uit die tijd. Uit die periode 1945. En uh, op deze plaats staan dus inderdaad wat mooie remakes. En dit was Ina Verwoerd. Dus nogmaals. Uh, ik, weet, ik, ik heb nooit van haar van gehoord. Maar ze heeft in ieder geval een mooie stem. Daar gaat het wel om. En dan heette het heette I Walk Alone. Goed. Um, een volgende unieke plaats. Uh, eigenlijk een hele unieke combinatie uh, Jan Akkerman, die kennen we natuurlijk wel Dat is, een, dat is Nederlands topgitarist uh, Dat was hij toen al Dat is hij eigenlijk uh, geworden Enfin, hij was het eigenlijk al. Maar hij is natuurlijk vooral bekend geworden door zijn uh, tijd bij Focus. En toen werden ze dus uh, internationaal zeer beroemd. Vooral in Engeland en zelfs ook in Amerika. Uh, was, uh, werd Jan Akkerman toch wel gezien toen de tijd als een van de beste gitaristen ter wereld. En dat is niet geheel en al onterecht. Hij werd in één adem genoemd met Jimi Hendrix en Eric Clapton en dat soort mensen meer. Nou, uh, Jan Akkerman speelt natuurlijk uh, vaak een beetje funky muziek. Een beetje, een beetje vooral pop. En in die tijd met focus natuurlijk ook rock. En uh, Jan Akkerman is een beetje begonnen als een, een bandje in, dat heette Johnny and the Cellar Rockers, Een bandje uit Amsterdam. Daar, uh, daar, uh, daar was hij, zat hij eerst in. Ik heb hem ooit nog eens gesproken. Toen heb ik hem uh, geconfronteerd met een hele oude opname die ik toen van hem vond. Dat zei het nummer Close Your Eyes van de Beatles zongen of All My Loving. Dat was een van de eerste singles um, En uh, nou, dan de Johnny en de Cellarockers, dat werden natuurlijk de Hunters. En uh, van de Hunters ging dan over naar Brainbox. En uh, van Brainbox ging hij uh, met Thijs van Leer uh, samen uh, in Focus. En Focus heeft niet zo gek lang bestaan, een jaar of vijf, zes. Toen kregen de heren een giga ruzie en allerlei meningsverschillen. En zoals dat vaak gaat, bij grote bands. En... Um, maar ze hebben toch wel gezorgd voor uh, trendzettende muziek in de jaren 70. Want uh, ja, Focus werd beroemd over de, de hele wereld. Net als Exception trouwens. Die hadden toen echt de wind in de zeilen. Nou, Jan Akkerman kan fantastisch gitaar spelen, Dat weten we intussen. En op een gegeven moment... Uh is er een project tot stand gekomen met de Amerikaanse componist, pianist, alles muziekkenner en arrangeur Klaus Ogerman. En Klaus Ogerman was een, een geniaal, of is, ik weet niet eens of hij nog leeft, maar het is een geniaal muzikant... die ook een ontzettende grote kennis had op het gebied van muziek. Nou, die, die, er is toen op een gegeven moment uh, door het uh, toedoen van een aantal mensen een samenwerking tot stand gekomen... in die zin dat de stukken werden uitgezocht... ...door Augerman en Akkerman. Augerman heeft toen in de CTB... Eh, ...studio's in Londen... ...met het orkest de opnames gemaakt. En Jan Akkerman... ...heeft toen op die arrangementen... ...in de... Eh, studio, dacht ik... ...even kijken, het staat, moet erop staan... Eh, ...ja, het is zich opgenomen in de CTS-studio's... ...in Londen, ik zei CTB, maar het moet CTS zijn. Eh, en Jan Akkerman... ...die heeft het gedaan in de Soundtour studio ...in Blarikum, dat is de studio... ...die... In handen was van Bolland en Bolland ja, En origineel is Klaus Ogerman, Een Duitse componist. Hè? Ja. Hij is in Boll op 29 april 1930 geboren ja. En aan uh, Duitse films heeft hij meegedaan En in 1959 is hij pas naar New York gegaan Oké, okay, ja, de naam zegt het al Klaus Ogerman. Ja, ja, ja Ogermann We gingen samen naar de Dertaplaat ja, Hij echt met grote namen gestaan Stan Jets, Frank Sinatra Bill Evans ja, uh... Barbara Streisand, George Benson Michael Brecker en Jan Akkerman. Ja, <laughs> ja, leuk dat hij genoemt. Leuk. leuk in het rijtje. Ja, leuk in het ja. rijtje. Ja, want dat klopt ook wel. Want toen wij een paar, een paar weken geleden die LP van uh, George Benson hadden... ...daar stonden ook arrangementen van Hogerman op. Ja. Nou, het is een geniaal man. De tekst op de hoest is van Willem Duis, Alweer Willem Duis. Um, daar is de tekst van en die heeft hem ontmoet. En die heeft hem ook eens een beetje zitten uittesten... ...op het gebied van zijn muziekkennis... En Ogerman die wist eigenlijk na een paar seconden een affragment beluisteren... wist hij precies wat het was. En hij wist er ook nog bij te vertellen welke maat en welk gedeelte. Dus een zeer knappe man. Nou, zoals ik al zei, de opnames zijn dus gemaakt. Het orkest van, uh, is opgenomen met Klaus Oberman in de CTS-studio's in Londen. Uh, Jan Akkerman die heeft zijn gitaarpartij bij Soundpush in Blaricum ingespeeld. En het geheel is afgemixt in de Fonogram Studio in Hilversum. En dat allemaal onder de productionele leiding van alweer... Ruud Jacobs, die heeft wel goed geproduceerd. Nou, we gaan een heel bekend stuk draaien, maar dan niet in de uitvoering zoals u dat ongetwijfeld kent. Maar in het arrangement van de beide heren. Het is het Adagio from Concerto de D'Aranguella. Oh nee, hoor je mijn Spaans even? Nee. Ja, ja, ja. ja. Ik, vind, ik vind het heel knap. Nou, dat je dat even hoort. Ja, sí, señor. Concerto d'aran Oh, applaus no, voor jullie. Ja. En dat is geschreven door Joaquim Rodrigo. Rodrigo, moet ik zeggen. En, nou ja, in het arrangement van Akkerman en Elgerman. Hier is Concerto Daranjuez. juez. Fantastische muziek. Vind je dat nou mooi? Ja. ja, ik ook. Ik vind het fantastisch. Ik vind het zo... Het heeft zo'n sfeer. En... Uh, fantastisch orkest natuurlijk, dat we uh, vooral niet vergeten. Maar ook uh, de manier waarop Ackerman hier speelt is, uh, zo geweldig. Uh, Concerto d'Arnguez was dit uh, van uh, Rodrigo. Uh, we gaan uh, verder met Thijs van Leer. Het is wel gek dat je die twee nu in één programma hebt op twee totaal verschillende platen. En het is ook wel leuk dat de overeenkomst tussen de beide heren toch is. Dat ze allebei... Um toch iets, iets zeg maar klassiek getint zijn uh, gaan, gaan opnemen. Nou deed Akkerman dat trouwens wel eerder, want Jan Akkerman was uh, behalve op de elektrische gitaar en de koeïse gitaar ook nog eens een meester op de luid op dat oude historie eigenlijk de voorloper van de gitaar zeg maar hè, uit, de, uit de middeleeuwen, daar was hij ook heel erg goed in um, ja, we gaan Thijs van Leer doen, uh, van de derde Introspection LP want u weet dat er er is een hele serie Introspection platen geweest uh, allemaal vreselijk goed verkocht. Omdat het gewoon hele goede muziek was. Onder leiding van Rogier van Otterlo. Die het orkest uh, leidde. En vooral ook natuurlijk het zeer aparte. Uh, waar hij trouwens veel gebruik maakte. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de, de originele tune van Soldaat van Oranje bijvoorbeeld. Ook zoiets. Uh, die, die, die stem van Letty de Jong. Echt geweldig. Als je de, dat hoort. We gaan een... Uh, een stuk draaien, weer een originele compositie van Rogier van Otterlo. En dat gebeurde op elke pla plaat stond wel zo'n stuk met die titel. En op elke plaat stond een stuk met de naam Introspection. En op elke plaat stond ook een stuk met de naam Rondo. Nou, dit is van de derde Introspection plaat. Dus heet het stuk ook Rondo 3. Thijs van Leer, Rogier van Otterlo. Juist. Die haal ik gewoon overal uit. Hè. Je, hele aparte muziek ook. Uh, heel aparte, vaak hele aparte orkestratie. Waar uh, Rogier bijvoorbeeld uh, gek op was. En wat hij vaak gebruikte was de, bijvoorbeeld de combinatie van een hobo en een, en een dwarsfluit. Dus een schitterende combinatie op zich. En dat deed hij dus uh, vrij veel. Uh, en dan natuurlijk die stem van Letty de Jong. Wat een fantastische zanger is, is dat? Niet te geloven. Rondo 3 was dit van Thijs van Leer, Introspection en die LP. Waar het vanaf komt uh, was Introspection 3. Alleen ik heb nu een collage LP meegenomen waar de hoogtepunten van al die platen staan. Dus uh, dat is een, uh, daarom heet hij ook Collage. Ik heb geloof ik op het internet gezet dat hij In uh, Collection heet. Maar hij heet Collage. Dus dan weet hij dat ook weer. Um, een man die al heel wat jaren uh, meedraait in de Nederlandse muziek. Uh, en hij leeft nog steeds. En zo af en toe speelt hij ook nog wel eens. Uh, Ongelooflijk ik, ik weet niet hoe oud hij is intussen Maar uh, uh, behoorlijk oud Um, een man die al voordat de Tweede Wereldoorlog uh, achter de persons gaf in de Nederlandse muziek, die ook een van de eerste Nederlandse mensen was, was, die gebruik maakte van een elektrische gitaar. Hij was op dat betreft ook nog eens een keer een pionier. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Eddie Christiani. Eddie Christiani is ook uh, goed voor uh, heel veel Nederlandstalige uh, leuke liedjes, zoals bijvoorbeeld Oude Taille jippie, jippie, jippie uh, zonnig Madeira, uh, dat zijn uh, prachtige liedjes, maar op. die allemaal in de 40 veertig uh, schreef en vooral ook uh, zong. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij natuurlijk actief. En ook hij uh, heeft in die jaren, een, in die donkere dagen, daar ligt de muziek... ...heeft hij een liedje geschreven en dat heet Een Zomernachtsfeest. Nou, hier is hij. Die Christiane dan. is van 1918. Van 1918? Ja, 21 april 1918 uit Den Haag. Zo, nu te geloven. Ja. He? En hij leeft nog steeds. Ja, echt waar. Ja, hij is nog, ja. Dus hoe oud is hij dan, even denken. Dan is hij uh, dik in de 90, denk ik nu. Ja, zoiets. Ja, 93. 92, 93. Nou, nee, hij moet nog 93 worden. Uh, goed, Eddie Christiani dus. En uh, wie kent hem niet, zou je bijna zeggen. We gaan een liedje van hem draaien. Van die LP, De Donkere Dagen der Lichte Muziek. En het nummer dat heet Een Zomernachtsfeest. Uit 1943. Juist. Hij wou niet aan. Oh, maar doet het wel. Het was een zomernachtfeest Bij een walsmelodie Twee harten tezaam In volmaakte harmonie Een sprookje veel te mooi werkelijk waarheid zijn. Ja, heus een festijn om nooit te vergeten. Het was een zomernachtfeest bij een walsmelodie. Akkoorden zo mooi als in een Schubert-symfonie. Helaas ook onvoltooid, want bij het laatste. Akkoord werd mijn droom door ontwaken verstoord Het allergrootst geluk, dat vond ik in een droom Een droom die nimmer waarheid zal zijn Waarom is zo'n droom alleen een droom? Is het dan altijd maar schijn?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 Maar het is wel leuk dat uh, de combinatie ook wel aardig is. Want hij uh, speelt hier dus samen met John de Mol Senior. En zijn swing specials. Uh, John de Mol Senior. Natuurlijk de vader van, uh, van, van uh, die magnaat tegenwoordig. Die televisiemagnaat. En de, de vader van Linda natuurlijk, Linda, ja. uh, dat was Zon uh, de Mol. Dit nummer uh, kwam uit 1943 en hij heeft echt heel veel bekende, later bekende nummers in die oorlogsjaren geschreven. Hè? Als je dus namelijk, als op de Capri de rozentuinen tuinen bloeien. Uh, het, Zonnig ik, Madeira. Zonnig Madeira, wat ik net al noemde, ja. Dat is Zonnig Madeira, land van liefde. Zon. Ik wou dat ik daarin, maar ja, die heb ik niet. Ja, nee, ga verder. Ja, ja. <laughs> Zit in de microfoon... Ja, nee, was een foutje, prachtig. Oh, ja, ja. Ik wil mijn microfoon een fout doen. Ik niet zo. Oké. Goed. Nou, ik zal je geloven. <laughs> nee, niet dus. Um, we gaan naar Jan Akkerman en uh, Klaus Ogerman samen. De compositie die wij daarvan gaan draaien is een compositie van Klaus Ogerman. En dat nummer uh, heet Night Wings. Jan Akkerman en Klaus Ogerman. samen. Right? Jammer dat, uh, eigenlijk is het jammer dat je zo'n dag uh, gebruikt om, om, om ook eens dit soort muziek te draaien. Maar ik ga het toch wat, wat vaker doen, want ik vind dit echt fantastisch. Klaus Ogerman, uh, zoals ik al zei, geboren in 1930 in Duitsland. En uh, in 1959 is hij geëmigreerd naar Amerika. En heeft daar echt met alle grote namen gewerkt. George Benson, Frank Sinatra, uh, hoe heet het ook weer? Barbara, Barbara Spreitstand, ja. Inderdaad. Um, dus al die uh, grote artiesten Die hebben wel eens een, iets met deze uh, geniale man uh, te maken gehad. En natuurlijk in dat rijtje hoort dus ook Jan Akkerman thuis. Afkomstig van de LP Arno Goeth, zo heet hij. En dit was het nummer Nightwings, geschreven door uh, Klaus Okerman zelf. Ja. Volgende is uh, het orkest van Jack Bulterman. Jack Bulterman is een man die al heel lang uh, actief is in de Nederlandse muziek. Uh, was. Uh, onder andere heeft hij ook toen Theo U de Mosman uh, doodging, uh, heeft hij ook nog een tijdje de, de Ramblers geleid, volgens mij. Later heeft Marcel Tielemans dat ook nog gedaan. Maar Jack Bulterman ook. En ik, had u, ik vertelde u net al dat uh, het was in de oorlogsjaren natuurlijk gebruikelijk, want er mocht geen Engelse-Amerikaanse muziek gespeeld worden, of officieel. Dat men gewoon uh, die titels, dat men die stukken gewoon uh, herarrangeerde, om het zo maar te zeggen, een nieuw arrangement schreef. En vooral ook een Nederlandse, of misschien wel zelfs Duitse titel aangaf, want daar wisten die de Duitsers toch niet waar het over ging. Uh, want die luisterden nooit naar de radio, daar dus is er tijd voor. En uh, die kon, te, kon. Dus dat was ook heel moeilijk te controleren, natuurlijk. Als die mensen gewoon binnenkwamen. Het, het leuke was ook van het liedje wat u straks hoorde: van Eddie Christiani. Dat het begint met een klassieke compositie. Ik weet zo even niet welke, maar... Het was een klassiek stukje. Dus dat was natuurlijk wel mooi. Als, hij, als hij die Duitsers dan wel binnenkonden... konden ze daar altijd even snel op overschakelen. Dan waren ze gewoon bezig met een klassieke compositie. Ja. Um, het orkest dus van Jack Bulteban. En in de, de traditie van de Amerikaanse stuk... een Nederlandse titel geven... werd in de mood... wat we dus nu in een arrangement van Jack Bulteban gaan horen... dat werd dus in de boot. Zo heette dat toen... En uh, u luistert dus nu, gaat luisteren naar het orkest van Jack Multermann en In The World. Uiteraard een remake, want zo klonk het niet in die Tweede Wereldoorlog, maar uh, het was een remake, maar toch wel het oude bekende stuk van uh, Glenn Miller in de moed, wat niet mocht in die tijd natuurlijk, nee, dat was verboden, en uh, daarom zei ik het al, uh, het werd toen aangekondigd als het stuk in de boot nou, heel gezellig uh, we, gaan even, we gaan eruit met Thijs van Leer, dames en heren, van uh, de LP Collage. Uh, bekend stuk ook van Albinioni, Tommaso Albinioni om precies te zijn. Exception heeft het ook ooit een keer opgenomen, maar we gaan... Uh, Blijf toch een vriendje van? Of, Dit verkeer was het de verkeerde. Uh, ja. um, het stuk van Albinioni dus, en dat heet Adagio. Hier is Thijs van Leer met Rogier van Otlo en Letty de Jong.